Even wachten, Gabriel, even wachten. Excuse Graag de gemeente, we zijn bij elkaar om hier het lichaam van Christus te aan. Probeer het... Oh. Probeer het samen te doen in deze kerk. Ik wil graag ter plekke even een moment van stilte... Dat begeleid door Gabriel met zijn Gerojaans gezang. Sorry. In moment van stilte. In het moment van stilte begeleid het, het zang. Ja, zachtjes. Dus dat je een soort je ondertoon. Een, mag, het is de bedoeling. Dan, dan ben ik in principe toch onrespectvol bezig. Nou, dat bepalen wij wel. Hè? Dat, dat gaat gewoon. Uh, dat bepalen wij wel. Dus iedereen doet een moment van bezinning. Mensen, moment van bezinning. Neem in uw gedachten iemand op waar u, waar u ontzettend mist. Iemand die u lief heeft. Maakt niet uit, gewoon iemand. En tegelijkertijd is Gabriel dus bezig met een mooie ondertoon om er extra kracht bij te zetten. Oké, okay. Gabriel tegen de way. Ik geef het nadenken over mijn oma. lager, lager. Ik hoor van dat zelf al. Ja, prima. Prachtig. Prachtig, het is prachtig. Momenteel stil te zijn. Ja, dat klopt, maar ik vind het zo mooi. Nou, dank u wel, maar dan kan je het achteraf gewoon zijn. Prachtig, man. Dank je wel. Ongelooflijk, Gabriel, Ja, het is dat het niet gebruikelijk is om applaus te geven voor dit soort mensen. Maar het is natuurlijk fantastisch. Gabriel, uh, we gaan natuurlijk ook uh, weer zoals altijd collecteren. Hallu nee, collecteren. Ja, ja. collecteren. Want uh, de gemeente loopt nu uit. We gaan ja. weg. Oh. We gaan weer wat anders doen. Wat leuks misschien. Maar uh, het is belangrijk dat er geld gegeven wordt voor een goed doel. Wat is het goede doel voor vanavond? Gabriel, welke? Alle opbrengsten die deze avond worden verzameld tot een gemeenschap komen geheel ten goede aan het astmafonds. Dat wist ik even niet uh, dat dat zo was. Was... Mijn, mijn moeder heeft astma. Vandaar, want uh, Gabriel heeft dat dus, uh, lieve mensen, Gabriel heeft dat zelf dus bedacht: wat het goede doel is. Dat van het, is, het, is ook, het is ook eigenlijk niet echt het voor maar oh. gewoon, gewoon vooral de medicijnen van mijn moeder. Vooral moeder, ja. Maar, ja. maar we, hebben het, we hebben het niet zo breed thuis. Nou ja, daar moeten we dan gewoon alle respect voor hebben, lieve mensen. Dus uh, graag uh, gul geven. Mooi. Je begint al met zingen? Ik voelde dat... Oké. Okay. Goed, eh, Gabriel gaat alvast zingen. Wij eh, nemen afscheid van u. Over twee weken hebben we weer dienst. Dan Joke zal dan de dienst leiden. Mm -hmm. <coughs> tot ziens allemaal.